Jobboot met het NOS Journaal. Vrouwen die tbs krijgen hebben veel vaker dodelijke slachtoffers gemaakt... dan mannelijke tbs'ers. Dat blijkt uit onderzoek van de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht... meldt Nieuwsuur vanavond. Vrouwen blijken vaker dan mannen hun eigen kinderen om het leven te hebben gebracht. Bijna 90% vormt een risico voor hun kinderen... in de vorm van verwaarlozing of mishandeling. Verder valt op dat vrouwen vaker brandstichten dan mannen. Mannelijke tbs'ers hebben vaker geweldsdelicten en zedendelicten gepleegd. Op dit moment zitten ongeveer 140 vrouwen en 1800 mannen in een tbs-kliniek. De vakbonden willen in de Stichting van de arbeid een gesprek met de nieuwe werkgeversvoorman Hans de Boer. Die liet zich vandaag in de krant kritisch uit... over de toekomst van het overlegmodel. Ook zou hij willen tornen aan de afspraken in het sociaal akkoord. Al heeft hij dat in een telefoongesprek met premier Rutte vanmorgen teruggenomen. Maar de bonden zijn er nog niet gerust op... dat VNO en CW de afspraken uit het sociaal akkoord zal nakomen. En willen met de boer in overleg... De hoofdverdachte van de bestorming van het Amerikaanse consulaat in Libië is aangekomen in de Verenigde Staten. Ahmed Abu Katala wordt verdacht van de moord op vier Amerikanen, onder wie ambassadeur Chris Stevens. Ze kwamen om het leven toen extremisten in september 2012 het consulaat in Benghazi bestormden. Volgens getuigen gaf Katala leiding aan die aanslag. Twee weken geleden werd hij opgepakt door Amerikaanse commando's en overgebracht naar de Verenigde Staten voor berechting. Prinses Beatrix heeft in Utrecht het eerste exemplaar van een nieuwe jeugdbijbel in ontvangst genomen. Ze deed dat tijdens het Bijbelfestival, waarmee het Nederlands Bijbelgenootschap zijn 200ste verjaardag viert. In de jeugdbijbel zijn 74 bijbelverhalen herschreven voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Het weer vanavond en vannacht minder buien en geleidelijk aan droog. Morgen eerst zon en ook wat bewolking. In de middag vooral in het binnenland buien met kans op onweer. Aan de kust overwegend droog met geregeld zon. Het wordt morgen rond 18 graden. Dit, was Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard Run past the rivers, run past all the light.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 Laat schijnen, laat dan dat beeld dat ik heb niet verdwijnen. Als je zou gaan, neem je mijn droom. Je bent een droom die naast me ligt different. the good boy keep it this girl why why do i have to lie pretend they believe or hide when i love what i've described but then again i don't need no adjectives for this girl The good boy keep it this thorough.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 Yeah, yeah. you top my selector, ta top, top,